Radio 1 Tros, kamerbreed Presentatie Margriet Vromans Goedemorgen het aftellen is nu echt begonnen. Nog maar drie dagen en dan is het 7 maart. Gemeenteraadsverkiezingen op dinsdag. Opmerkelijk genoeg. En dus niet op woensdag, zoals we dat normaal gesproken in Nederland doen. Want dit jaar valt namelijk de biddag voor gewas en arbeid op die woensdag. En dan moeten we kennelijk naar de kerk. En dus niet naar de stembus. We gaan praten straks... Een gast aan tafel die nu nog even vastzit in het verkeer. Dat is Maxim Verhagen, fractievoorzitter van het CDA in de Tweede Kamer. Maar ook bij ons aan tafel Jan Nagel, fractievoorzitter van Leefbaar Hilversum. En de nestor van de Leefbare. Meneer Nagel, dan zou er wat gebeuren aan dat uh, verkeer van Hilversum? Er is heel veel gebeurd. Het blijkt ook dat het beter doorstroomt. Maar het is kennelijk uitgelekt dat de heer Verhagen van het CDA hier campagne wil voeren. En uh, ja, dat betekent dat onze actievoerders me misschien even wat uh, ophouden ja ja of massa sympathisanten die zich om hem heen verzamelen ik ben net wezen te kijken, ze waren het niet te zien. Dat, dat, dat nog niet. Ook bij ons aan tafel Rinda Den Beste. Zij is uh, lijsttrekker voor de Partij van de Arbeid in Utrecht. Ja, woensdag is het dus uh, dankdag voor het gewas en arbeid, <laughs> biddag. Wat ja. denkt u, heeft uh, de Partij van de Arbeid woensdag iets om dankbaar voor te zijn? Oh, ik denk een heleboel. Uh, ik, uh, ik vind het zelf wel jammer dat het niet op woensdag is. Ik kom net al naar hele hele religieuze gemeente in Woudenberg... en dan noemden wij het altijd wasdag voor het gebit. Wasdag voor het gebit, biddag voor... <laughs> Maar heeft de Partij van de Arbeid ook iets om dankbaar voor te zijn woensdag? Uh, ik denk Waar gaat u de... op terugkijken na de verkiezingen van dinsdag? Ik hoop dat we dan kunnen terugkijken op hele goede verkiezingen, hele goede campagne. Vijf en een half jaar heel goed sociaal beleid in Utrecht. En hopelijk weer winst voor de Partij van de Arbeid. Nou, de krantenberichten eh, lijken daar wel op te wijzen. Eh, we gaan dit uur praten over eh, de, de campagne, natuurlijk. landelijk, gemeentelijk, zwevende kiezers, nou allerlei andere dingen die verder ter tafel komen. De kranten die, die wijzen ons bijna vanzelf de weg. Want een opvallend bericht vandaag in de Volkskrant. Um, dat is een onderzoek geweest door uh, TNS NIPO en de Universiteit van Amsterdam. We hebben samen een onderzoek gedaan in opdracht van uh, de Volkskrant. En daaruit blijkt dat dit kabinet een heel laag rapportcijfer krijgt... en dat CDA-stemmers misschien wel voor de lokale partijen zullen gaan kiezen. Nou, eerst maar eens even uw reactie samen op dat lage rapportcijfer voor dit kabinet. Dat rapportcijfer is 4,7. Dat viel me nog mee. Want ik had gedacht ze komen lager uit de bus... Maar ja, het is wel wat de mensen gewoon van dit kabinet vinden. En uh, ik neem ook aan dat dat dinsdag bij de gemeenteraadsverkiezingen... Uh, omdat ze zo stom zijn geweest om er een landelijke campagne van te maken... Uh, dat ook in de uitslag terug zullen krijgen. 4,7 is lager nog dan het kabinet Kok in zijn nadagen. Dat kreeg in dat tijd een rapportcijfer 5,3... voor de enorme afstraffing van de kiezers toen ja. de tijd. Ja, ik vind het eigenlijk allebei te laag. En dat uh, trek ik me ook heel erg aan als politicus. Ik, uh, aan de ene kant zeggen dit soort cijfers me nooit zoveel... omdat ik ook denk... Uh, wat moet je daar dan mee en, en wat heb je eraan... maar het doet me altijd wel pijn als politicus om te merken... dat dat vertrouwen zo weinig is. En ik wil daar in Utrecht in ieder geval veel aan doen. Dat doen we ook al. Um, en inderdaad wat de heer Nagel ook zegt... als ik nu op straat loop en in de wijken en in de buurten... dan merk ik vooral heel veel teleurstelling bij de CDA-aanhang. Uh, want daar zijn de kiezers... Uh, nou, die begrijpen echt niet wat er nu aan de hand is. Ja, maar nou zo'n rapportcijfer, dat, uh, ja, dat zegt wel degelijk wat. Uh, als men het een goed kabinet zou vinden... zou er een hoger cijfer uit de bus rollen... En dit is een behoorlijke 4,7 is wel echt hebben dus, We zullen het uh, straks ook aan verhaal vragen. Echt maar dan nog eventjes naar uw achterban, meneer Nagel. Want uh, er is een grote groep kiezers die zegt... Uh, voorheen zouden wij, of landelijk zouden wij CDA gaan stemmen. Maar voor deze verkiezingen gaan wij dan nu naar een lokale partij. U zult dus heel erg blij zijn met dat geringe vertrouwen in CDA. Uh, wij, wij blijken in de praktijk, we doen al een keer of drie mee in Hilsum en twee keer eerder in Utrecht, dat wij aanhang trekken uit alle partijen. Uh, dat is goed, we komen niet uit één bepaalde hoek. Maar met name, blijkt dan uit het volksradonderzoek, ja, dat volksraadonderzoek, zult u aanhang is. uit CDA als en D66-kringen krijgen? Al, als dat waar is, dan uh, hoeven we dinsdag niet voor verlies voor de lokalen in het algemeen te, te vrezen. Maar uh, kijk, de PVDA staat landelijk op enorme winst. CDA op duidelijk verlies, D66 ook. Dat zal zich zonder twijfel in de meeste gemeenten uh, zich ook vertalen dinsdagavond. Maar de lokale, die, die moeten het echt hebben van, ja, hoe hebben ze het in Rotterdam gedaan met de integratie? Hoe hebben ze het in Utrecht gedaan met de binnenstad? Hoe hebben ze het in heel Vlaanderen gedaan, gedaan met, met de, het de verkeer. financiën en, en verkeer? Nou, kijk, over het verkeer, uh, mag ik daar nou een voorbeeld van geven? Wij hebben de wethouder van verkeer geleverd, ook een vrouwelijke lijsttrekker. Het aantal ongevallen is door het beleid in Hilversum de afgelopen jaren... met 70 verminderd. En een van de doorgangsroutes, de Diependaalse Laan, is gemeente... daar is de doorstroming 40 verbeterd. Dus... Er is wel wat gebeurd. En dan zegt u als kiezer, uh, of kiezers, reken ons daar maar op af. Reken ons maar dat af staat ook in onze advertenties. Wij voeren een positieve campagne. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de VVD, die alleen maar wat roept. En ja, wij hebben in onze advertenties staan, dit hebben we gepresteerd. En spreek u daarover uit. Hoe lokaal is uw campagne, mevrouw Den Beste? Want ja, u bent heel. natuurlijk een landelijke partij. Wordt u afgerekend op landelijke uitspraken? Nee, ik heb zelf, uh, wij voeren in Utrecht nu een hele lokale campagne. En we hebben daar gelukkig ook een aantal lokale kanonnen. Die, uh, zoals Hans Pekman, die als wethouder in Utrecht een heleboel goede dingen doet. Maar ook het Utrecht Tweede Kamerlid Staf de Pla, wat in Utrecht woont. En heel veel van de Utrechtse problemen naar Den Haag vertaalt, Waar we ook veel profijt van hebben gehad. Als het gaat om het huurbeleid. Als het gaat om het aanpakken van de wietteelt in uh, in oude wijken zoals Ondiep en Pijlsweert. Daarmee zien we juist dat onze kanonnen... de lokale politiek naar landelijk halen en niet andersom. En in Utrecht wordt op dit moment afgerekend op het feit... dat wij de sociaalste stad van Nederland zijn... waarbij het voor mensen die aan de armoedegrens zitten... heel goed leven is in Utrecht. Dat heeft het NIBUD berekend. En we een sociaal beleid voeren, maar wel hard... Want dus dat is ook uw euh, slogan, hè? Keihard ja, de sociaalste. Keihard de sociaalste. Ja, daarmee bedoelen we dat we die sociale partij van de arbeid zijn waar mensen op kunnen rekenen die op ons moeten rekenen. Maar geen soft gedoe ook hard aanpakken waar dat nodig is. Dus uh, mensen die misbruik maken van uitkeringen... mensen die fraude plegen... mensen die wietplantages hebben... die worden in Utrecht harder aangepakt dan waar dan ook. Daar ben ik ook trots op. Want dat soort hard beleid heb je nodig... om die solidariteit tussen bevolkingsgroepen te houden. En in Utrecht ziet men dat echt. En dat is puur lokaal beleid... en daarom kunnen wij ook puur een lokale campagne heel goed voeren. Oké, okay, we praten straks uitvoerig verder. Laten we eerst maar eens gaan kijken... wat er de afgelopen week allemaal is gebeurd en gezegd. En dat horen we in het weekoverzicht... Die laatste week voor de verkiezingen gaat alles uit de kast voor de campagne. Ogen dicht en voor het vaderland. De onvermoede kwaliteiten van politici. CDA-minister van Justitie Donner blijkt bijvoorbeeld te kunnen rappen. Pinnenhof represent de Don. Ja. Yeah. En VVD-minister Rita Verdonk laat zich zelfs een liefdesliedje toezingen. Ik heb in mijn boek, ik aankeek, Dan vul ik me als de koning te riek. Nooit meer is er nog een ander vuur mee. Ik en dat ben ik. Liefdesliedje voor Rita Verdonk? Nou ja, het werd gezongen door partijgenoot Gert-Jan Oplaat, dat scheelt. Veel aandacht trouwens voor Verdonk deze week. Door haar onverbiddelijk nee tegen Taïda Pasic. Haar hardheid roept bij de Amsterdamse wethouder Ahmed Abu Talib... juist zachtheid op. Er wordt hier een roos, echt aan het begin van de lente... echt aan de wortel wordt hier geknakt. Roosje in de knop gebroken. Als dat maar geen slecht voorteken is... voor de campagne van de Partij van de Arbeid. Een campagne trouwens waar de Amsterdamse lode... Wijk Asscher hard aantrekt. Vanavond lekker slapen en morgen weer hard werken. De anti rooscampagne die de VVD een paar weken geleden begon... krijgt een onverwacht antwoord op internet van Wim de Bie, tv-maker en blogger. In plaats van de P van de A, Roos, wordt nu een VVD-sigaar ondervraagd. Wie is op dit moment de leider van de VVD? Ohio, is het aanvoerder campaign. van aardsen? Of is het toch Erelit Wiegel? Pssst. Pssst. Pssst. Pssst. Kunt u soms niet kiezen? Pssst. Pssst. <tie> En nog een onverwachte move van Marco Pastors van Leefbaar Rotterdam. Nu blijkt dat ook veel allochtonen zullen gaan stemmen... zegt hij sorry voor al het lelijkst dat hij over hen heeft gezegd. Ik realiseer me dat er ook mensen in Rotterdam zijn... Eh, ook immigranten, ook moslims... Eh, die wel heel goed in deze eh, weg in deze maatschappij eh, vinden. Maar eh, als ik u beledig heb, bied ik daarvoor mijn excuses aan. Pastors heeft geen hekel aan moslims om hun geloof... maar om wat ze doen. Zodra eh, de katholieken door het Wild Zetten, gaan vliegen, dan krijgen ze ook een groot probleem met mij. Zijn P van de A tegenstrever Peter van Heemst reageert filijn. Hij vindt het altijd mooi als iemand zijn excuus aanbiedt. Ik vind het altijd mooi als iemand zijn excuses aanbiedt. Gerard Salm maakte een blunder en corrigeerde die een dag later. Pastors deed dat jaar, heeft er vier jaar over gedaan. Maar excuses over het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Wij blijven uh, haast hebben met de verbetering in de stad. Omdat de stad dat nodig heeft, omdat de mensen in de stad uh, dat nodig hebben. En daar horen uh, ongenuanceerde dingen bij. En dus, zegt hij een paar dagen later weer... Er zijn ook goede Antillianen natuurlijk. Ook, <laughs> ook in hoek gaan politici met de muziek mee. Van het heel Billy Deuntje van de landelijke SP... De Tot alweer een rap-variant in Rotterdam. Rotterdam verdient beter. Laten we daar eens mee beginnen. Zonder mooie praatjes, zonder vette zinnen. Gewoon zoals we zijn, zoals we graag willen. En daarom nog één keer terug naar de rap van de Don. Hier van ik ben ik van justitie. Ik doe het samen met politie. Schuif die dood maar aan de kant, want dan had ik Nederland. Zijn zaken die ik liever niet zie. Een reppende minister in een vergrijzend land. Gaat dit de kiezers dinsdag over de streep trekken? Minister Remkes heeft er wel vertrouwen in. Mensen zijn verstandig. Tros, Radio 1. En daarmee is het kwart over elf. U luistert naar Troskamer Breed. Met vandaag aan tafel Rinda Den Beste, lijsttrekker voor de P van de A in Utrecht. Jan Nagel van Leefbaar Hilversum en CDA-fractievoorzitter Maxime Verhagen. Daar wachten wij nog op. Maar nee, ik kijk door het raam en ik zie hem binnenkomen. Dag meneer Verhagen. U ziet er akelig bruin uit. Ja. U komt helemaal terug van uw wintersportvakantie. Speciaal voor ons. Ik een paar dagen, want ik ben nou lekker campagne aan het voeren. Goed, als u aan die kant wil gaan zitten. U bent al een beetje campagne aan het jawel, voeren? Jawel, jawel, Nou, ruim laat, zou ik zeggen. Uh, nee, want de campagne die is al uh, tijden aan de gang. Maar ik ben uh, drie dagen inderdaad uh, weg geweest. Want het gezin dat vraagt soms ook eens aandacht. En je hebt in de politiek heb je toch al veel te weinig aandacht en tijd voor je gezin. Dus dan is het goed om even een paar dagen met elkaar weg te gaan. En u zat net vast in Hilversum? Uh, nee, we zijn uh, op campagne-tour. Uh, we hebben uh, de grote steden, Utrecht, uh, Den Haag, Amsterdam, Rotterdam. En uh, daar ben ik dus nu uit uh, weggegaan. Maar dat... Ja. Het winkelende publiek hield me nog even op. Het oh, is dus toch het winkelende het publiek en niet de actievoerders, zoals de heer Nagel hier veronderstelt. Het publiek, dat zijn leefbaar uh, heel veel die zijn aanhangers. Die zijn nu allemaal aan het winkelen. <lacht> u, u heeft uh, eventjes onze kop van de uitzending gemist, meneer Verhagen, maar u heeft vast en zeker wel de, de Volkskrant al gezien. Een groot artikel waarin, uh, ja, laten we het maar meteen recht voor ze raap zeggen, het vertrouwen in het kabinet dramatisch gedaald blijft. Ja, het is, rapportcijfer 4,7. Ja, het rapportcijfer 4,7. Uh, kijk, het is natuurlijk duidelijk dat uh, we een uh, aantal maatregelen hebben moeten nemen... juist om uh, werk, uh, zorg, pensioenen weer uh, veilig te stellen... ook voor de toekomst. En uh, ja, die, uh, je ziet ook in de ons omliggende landen... dat in een tijd van economische recessie... dat uh, men uh, daar niet altijd even blij mee is. Nee, maar dit zou toch uw oogstjaar moeten worden, hè? tegelijkertijd zie je en dus dan, juist. En dan heeft u toch een rapportcijfer van 4,7... Ja, maar... waar het kabinet... Kok in zijn nadagen nog 5,3 scoorde. Ja, je, ziet, je ziet dus juist ook als je in onze omliggende landen kijkt... die ook met die economische recessie te maken hebben... Nee, maar laat, dat, houd wij even beter, in Nederland. dat wij er beter uitkomen. We hebben een dalende werkloosheid. Volgend jaar, dit jaar 40.000 banen erbij. volgend jaar 80.000 banen erbij. Dus het beleid begint juist resultaten af te werpen. Wordt dat u wordt niet aan dank afgenomen? Uh, in deze peiling niet. Ik heb uh, ook weer andere peilingen gezien. Een internetpeiling van, uh, van RTL. Uh, waar men uh, meer vertrouwen had in, in Balkenende dan in, uh, in Bos. Ja, nou, maar dacht dat het juist nou... van 20 naar 12 procent terug. Nee, de dus... internetpeiling van, uh, van, van de RTL. Van RTL nou, daar was juist uh, een uh, groter vertrouwen in, uh, in Balkenende dan in Bos. Dus, ja, ja, u, ja. u, u zegt eigenlijk daarmee die peilingen vertrouw ik misschien helemaal niet. Maar laten we nou. dan eventjes kijken naar de peiling die wel iedere week wordt gehouden. Ja. Ja. en waarvan u, als het goed uitkomt, denk ik, toch wel weer blij mee bent. Maar in dit geval, de peiling van... Uh, uh, uh, uh, uh, uh, gisteravond het uh, programma op uh, Nederland 3, NOVA. Ja. Um, CDA duikelt daar van 44, die u nu heeft, naar 32 mm -hmm. in de peiling. Ja. Dus u kunt wel de ene, het ene onderzoek misschien in twijfel trekken... Nee, maar, maar dit is kijk, toch wel een onderzoek uh, waarvan u zegt... Uh, het is, uh, het is uh, duidelijk dat, uh, dat als je... Uh, maatregelen neemt. We hebben natuurlijk gewoon toch to, to te maken gehad in de afgelopen jaren met, uh, met een economische recessie. Uh, je ziet dat uh, er tal van maatregelen genomen zijn op het punt uh, van, de, van de hervormingen van bijvoorbeeld de gezondheidszorg van uh, de uh, WHO dat uh, juist allerlei vertrouwde regelingen veranderen moesten om ook weer uh, sterker te worden om ook voor die toekomst, die, uh, die gezondheidszorg, die uh, sociale zekerheid uh, betaalbaar te houden. Meneer Verhege, en u... en da daar worden mensen natuurlijk ook onzeker van, dat begrijp ik ook wel. Ja, maar, maar ik, ik kan me zo voorstellen dat u gewoon als u uh, s ochtends de krant openslaat en u ziet dit, dat u gewoon denkt, gadverdamme, hier baal ik van, wat vind ik dit erg. <lacht> Waarom zegt u dat niet gewoon? Um, nou, kijk, ik denk... Ik, het is uh, toch erg als nee, u ziet dat uw partij jawel, zo achteruit kijk, wij, is gegaan? Wij hebben, uh, kijk, dit, dit gaat hier, uh, die peilingen gaan ook over de, over de landelijke politiek. Ik dacht dat we nu ook met gemeenteraadsverkiezingen oh, bezig waren. Jawel, maar u bent fractievoorzitter, uh, ben fractievoorzitter in de Tweede Kamer. Daar ja, gaat het en over de landelijke maar, maar, maar, politiek. En wij, zullen, en wij zullen dus absoluut... Uh, over 14 maanden. Als de, de Tweede Kamerverkiezingen zijn, zullen wij resultaten moeten we laten alleen, zien. En die worden nu ook beginnen nu zichtbaar te worden, die resultaten? In de peilingen nog niet. Uh, nog. Ja, de, de heer Vragen zegt het zijn gemeenteraadsverkiezingen. Maar dan begrijp ik zijn optreden en dat van de andere uh, Haagse voormannen niet. Uh, avond en avond op de televisie, ze maken er compleet landelijke verkiezingen van. Terwijl de mensen zich over lokale kwesties moeten uitspreken. Aan de andere kant denk ik, ja, wat is het ook oliedom. Want als je nou weet dat het CDA landelijk zo op verlies staat. En je gaat een campagne voeren, dan gaat ze. Dinsdag zonder twijfel in alle gemeenteraden zich dat vertalen in verlies voor het CDA. Ja, de de heer en, eens, en dat, dat hebben ze dan aan de heer Verhagen te danken. Mevrouw... Mevrouw... En niet aan de wethouder in Hilversum van het CDA, die het goed gedaan heeft mevrouw mevrouw de best ook even, ja. Ja, op dit moment loopt inderdaad de hele CDA top rond in ons Leidse Rijn in Utrecht. En er worden in Utrecht al grappen gemaakt van laten ze maar zo lang mogelijk rondlopen. Want des te beter worden onze uitslagen dinsdag. Ja, nee, maar daarom zie ik dus bos ook zoiets zoveel. Omdat u het zo goed vindt dat wel een visie in Hilversum. Nee, ik zeg alleen dat het. Kijk, als u zegt. de in, in het land Omdat zijn ik onzeker. Me en wat ik in zeg merk is dat de mensen niet onzeker zijn. De mensen worden gewoon geconfronteerd met veel hogere kosten. De onzekerheid uitzicht niet in, in geen vertrouwen in het kabinet, maar gewoon in hele grote jeugdwerkeloosheid. Ook in onze stad, en met name onder allochtone jongeren, die ook in grote getalen mogen gaan stemmen, gelukkig voor het eerst komende dinsdag. Ook autochtone jongeren overigens. Die, die, die, die hebben geen onzekerheid. Die hebben gewoon geen banen. En Enkel is het, perspectief is, op een baan als het in dit kabinet Ten eerste, ten eerste is de, de jeugdwerkeloosheid is, is de afgelopen jaren juist gedaald van 14 naar 10 procent. Uh, waar het om gaat als je het hebt over allochtouden... Over dan, dan zie je dat het grote probleem is... Uh, dat juist er te veel mensen de scholen verlaten. En dat is precies de reden waarom wij zeggen... er moet een leerwerkplicht komen. Ook Wethouder Geluk in Rotterdam heeft plannen gepresenteerd... om juist zorg te dragen dat er maar, eigenlijk maar twee smaken zijn of je werkt, of je volgt een opleiding... en hangen op het Zuidplein... Een, een perspectiefloos, uitzichtloos... Uh, te beginnen op, op die leeftijd... is er dan mee, daarmee voorbij. Dat Daar ben ik ook helemaal dus met u part, eens. Het is ook heel belangrijk. Punt, maar wat het kabinet dan doet... is bezuiniging één voor één. Meneer Verhagen maakt ze van. Op even. dat punt bied je dus kansen. Je zorgt dat uh, er uh, meteen eigenlijk opgetreden wordt... dat mensen niet... Uh, op, een, uh, op een veertiende van school gaan zonder een diploma. Nee, je zorgt dat uh, op dat punt ook door middel van die leerwerkplicht en voor de harde kern ook zo nodig met, uh, met echt dwang dat je de mensen ook weer een kans biedt... omdat ze dan hun uh, opleiding kunnen voltooien. Ja, dat dus over de jacht. Ik wil even terug naar de campagne, want ja. daar begonnen we mee. Nou, het is, het, wat, wat meneer Verhagen zegt, heeft natuurlijk voor de stad... heel veel nare gevolgen. Als het gaat om investeren in onderwijs... ik wil het niet hebben over landelijke politiek... maar wel over de problemen waar wij in Utrecht tegenaan lopen... als het gaat om arbeidsparticipatie van uh, jongeren en allochtonen jongeren. Het bezuinigen op de voorscholen... Het bezuinigen op het lokale onderwijsachterstandenbeleid. Dat zijn problemen waar wij, waar wij in de stad... Uh, in Den Haag vandaag, maar in Utrecht morgen mee te maken krijgen. Waar wij dus als stad en als gemeente nooit meer op kunnen uh, repareren... wat Den Haag nu kapot maakt. Dus, dus laten dus we het vooral ik, hebben over de stad. Ja, maar dan dan gaan we, we wel Als er ergens meer we geïnvesteerd is, is het een onderwijs in onderwijs dan de afgelopen jaren. Dus uh, de, de opmerkingen uh, staan op dat punt niet. Waar u ook in wil, wil investeren... althans, dat, dat, uh, dat poneerde u deze week ergens in een, uh, in een verkiezingsdebat... is in de starters... U, u uh, die, die dus, dus de mensen die uh, aan de woningmarkt ja. staan en die uh, gaan beginnen om een woning te kopen. U zei uh, daar moet een starters subsidie voorkomen. Ja. Ja, legt u dat eens even kort uit. Ja, kijk, De belangrijkste opdracht natuurlijk met het huidige woningtekort is, is dat, er, dat er fors gebouwd wordt. Dus hoe dan ook, dat is het allereerste wat moet gebeuren. Daarvoor hebben we natuurlijk ook gemeentes meer mogelijkheden gegeven in vergelijking met vroeger. De de ruimte maakt het mogelijk dat gemeenten werkelijk weer kunnen gaan bouwen. Ja. Dus allerlei onnodige belemmeringen zijn weggehaald. Maar voor de korte termijn zie je vanwege die krapte dat met name starters het, het heel moeilijk hebben. Dat eigenlijk de goedkoopste huizen die beschikbaar zijn, dat die toch op een iets hoger niveau liggen dan de hypotheek die ze kunnen krijgen. Dus ik heb gezegd je zou een, een starterslening moeten doen op dit moment. Een renteloze kunnen. lening. Een renteloze daarmee, lening, waardoor je die top uh, dus bovenop je hypotheek uh, eigenlijk vanuit een, een starterslening kunt, uh, kunt financieren. Was Gemeentes. dat nou een echt voorstel? Of was dat gewoon een cadeautje in het kader van de nee, campagne? Nee, dat is een uh, echt voorstel om de doordevoudige reden... dat op dit moment gemeenten die mogelijkheid al hebben. Uh, en stimuleringsfonds doen. en sommige gemeenten, doen, sommige gemeenten doen het ja. inderdaad. Uh, heel goed uh, dat, uh, dat gemeenten dat doen. Maar er zijn er maar 57 van de, van de ruim 450 gemeenten die we hebben. Ja. Nou, je ziet dan dat eigenlijk door een nationale ondersteuning daaraan te geven uh, dus eigenlijk te matchen dat gemeenten daardoor over, uh, over de streep getrokken ja, kunnen worden Dat ik, ik wil daar eventjes op doorgaan, want daar, ik hoorde ja. daar gisteren Nout Welling over, directeur van de Nederlandse Bank, en die zei een volstrekt onwenselijk plan, echt een verkiezingstunt. Ja, dat is dus absoluut niet zo, want ook juist het uh, stimuleringsfonds Nederlandse gemeenten heeft aangegeven dat met zo'n uh, extra ondersteuning vanuit het Rijk, dat dan veel meer gemeenten uh, in staat zullen zijn en bereid zullen zijn ja. om een starterslening te geven. En ik vind dat dat je jongeren een kans moet geven om ook een eigen huis te verwerven. Volgens Welling jaagt dit alleen maar de huizenprijzen op? Dat is op. absoluut niet waar. Uh, ten eerste, omdat uh, er dan meer huizen beschikbaar komen. En op het moment dat er meer huizen beschikbaar komen, dan uh, zal daardoor ook uh, juist de prijs van de huizen uh, dalen. Maar... Het is absoluut noodzakelijk dat in de komende jaren fors gebouwd wordt. En de doelstelling van 500.000 woningen in de komende vijf jaar. dat zal absoluut gerealiseerd moeten worden. Want dat is de beste manier. om natuurlijk de huizen betaalbaar en bereikbaar te houden. U zegt dus. dit was geen cadeautje in het kader van de campagne. Was Mag dat, dat ook niet aanvullen? Nee, ik wil nog heel eventjes hierbij, la... hierbij houden. Want was bijvoorbeeld ook geen cadeautje. Uh, uw voorstel om de kinderbijslag te verhogen. en nee, bijvoorbeeld daar... de energieprijzen te compenseren? Nou nee, kijk, die, die energieprijzencompensatie. Uh, daar hebben we voor. Vorig jaar hebben we daarover gesproken... omdat de verwachting toen was dat de stijging van de olieprijzen... dat hiertoe zou leiden dat mensen ook fors achteruit zouden gaan in hun koopkracht. Dus u vond ook echt het kabinet te zuinig? Het was niet alleen maar een cadeautje, u vond het ik, echt ik, te zuinig? Ik, ik heb daarvoor gevochten eh, om, dat, om dat te realiseren. Eh, ik heb in, in december, heb ik, toen de discussie gevoerd werd daarover... Eh, heeft het kabinet zich op het standpunt gesteld... dat aangezien de koopkracht in totaliteit niet achteruit ging... dat men geen aanleiding zag... Voor voor die algehele compensatie. Toen heb ik geaccepteerd... dat men wel voor de laagste inkomens... door middel van de bijzondere bijstand... en voor de laagse inkomens met kinderen... dat er dus daarvoor wel die compensatie zou komen. Dat geeft overigens juist de gemeenten de mogelijkheid... om... Uh, door middel van die bijzondere bijstand... juist de laagste inkomens die extra compensatie te geven... voor de gestegen energiekosten. Mevrouw De Beste. Ja, want ik, ik wil graag aanvullen... dat ik het uh, wat uh, de problematiek helemaal eens ben met de heer Verhagen... dat de starters het heel erg moeilijk hebben op de woningmarkt... ook in Utrecht. En dat die starters-subsidie, uh, die, die werkt gewoon. Dat, wij, dat doen wij in Utrecht ook onder leiding van de PvdA... Uh, wethouder van Kleef. Maar wat ons nou echt zou helpen in de stad... is als die huurliberaliseringsplannen van Dekker van tafel gaan. Want dat maakt het in de stad helemaal onmogelijk... voor mensen om een huis te vinden. En wij doen voorstellen in Utrecht, bijvoorbeeld sociale koop wat ook bewezen is in een aantal steden ja, dat ja, het werkt, he, dat koop, mensen voor de helft dat zou helpen, ook geen huurliberisering ja. en wel sociale ja, nee, koop heb, we hebben de, de eerdere voorstellen van uh, zeg maar, de initiatieven die in de Tweede Kamer genomen zijn om, uh, om juist mensen die huren, om die uh, met een subsidie uh, eigenlijk de gelegenheid te geven om het huis te kopen hebben wij ondersteund, er liggen nu weer plannen op tafel, ik denk dat dat een goed systeem is het uh, pas een beetje bij, bij het oude systeem dat je eigenlijk mensen die nu een huurhuis hebben... dat je die toch ook uh, de mogelijkheid geeft... om een eigen om te gaan huis te gaan verwerven. Kopen. Ja, ja. ja. Nagel. Hoe zit ja, dat in heel veel? Uh, uh, daar wordt een... erg goed uh, beleid gevoerd. Ook, ook uh, voor de mensen die in de bijstand zitten. Alleen het probleem is... Hoe bereik je altijd die mensen? Want het blijkt dat lang niet iedereen die er recht op heeft daarvan gebruik maakt. Klopt. Maar wat ik me afvraag, u zegt net uh, terecht, naar mijn gevoel, uh, verkiezingspresentjes, Ja, het CDA komt nu met allemaal ideeën vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen. Zit al drieënhalf jaar in het kabinet. Nou, drieënhalf jaar, dat is een tijd, dan had je die dingen al lang kunnen invoeren. Maar we hebben een heleboel dingen ingevoerd. Ja, maar we kennelijk hebben... heeft u Overstund... nu opeens bij... uh, nog alleen grootste... nieuwe ideeën. Nee, want de grootste problemen uh, die er waren, als we nou kijken naar vier jaar geleden bij de bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen. Wat, wat hield de mensen bezig? Dat was de onveiligheid op straat. Dat was het totaal ontbreken van integratie. Dat was de wachtlijsten in de gezondheidszorg. Juist die problemen hebben we aangepakt. Het is veiliger ja. geworden. Maar mag de, ik u, de wachtlijsten mag ik in de gezondheidszorg van, zijn de afgenomen. mag ik Want er is en, iets oneerlijks aan de hand tegenover de kiezers. Kijk, wat de mensen uh, bezighoudt en wat u ook dagelijks in de kranten kunt vinden, dat zijn de hoge lokale lasten. En dan wordt een deel van de OZB afgeschaft, misschien in de toekomst het andere deel ook nog. Maar wat en nu even achter de kiezen houdt, want er zijn nu verkiezingen... maar wat men volgend jaar wil invoeren, dat is een nieuwe gemeentelijke belasting. Ja, nee, ik ik heb begrepen dat, dat uh, Wouter Bos uh, dat inderdaad, uh, vindt dat er uh, nee, gemeentelijke de belastingen Einhoorn, moeten worden gegeven. E, e, heel e, nou ik even, even uitleggen wat het voor gemeentelijke belasting ja. wordt. Nou, er zijn twee varianten. De, de PvdA met Wouter Bos die wil een inkomensafhankelijke uh, belasting. Maar er is ook een commissie geweest onder leiding van oud-VVD-voorzitter Bas Eenhoorn. Ja, en die wil een nieuwe gemeentelijke belasting gaan invoeren. Dat betekent een heel nieuw apparaat opbouwen. gaat 200 uh, miljoen euro kosten uh, met beroep met bezwaren, met processen. En wat de burgers dan aan de ene kant wordt gegeven... die OZB wordt ze straks na de verkiezingen 2007 weer afgepakt. En ik vind uh, ja uh, ook het CDA en de gemeenteraad hier in Hilversum heeft voor die nieuwe gemeentelijke belasting gepleit. Nee, heb... Even een reactie van Van Hagen. Wat, die uh, nieuwe wat, gemeentelijke wat, wat, belasting. Nee, maar ik heb, ten eerste zijn er nog helemaal uh, geen, uh, geen voorstellen voor. Maar ten tweede is het zo dat gemeenten, dat die zelf uh, eigenlijk aangeven dat ze een, uh, een eigen belastinggebied willen hebben. Nou, dat vind ik nou een zaak voor ook van die uh, gemeentelijke de gemeentelijke Maar waarom niet Van Hagen? Waarom? Dat moet u. Uh, waarom? Omdat nee. ze eigen beleid willen voeren. Maar ik vind... Nee, meneer Ik vind, ik even, vind even dat, ge, dat uh, juist ook de, de mensen uh, die voor de gemeenteraad kiezen... dat die dus ook moeten kunnen beoordelen of juist hun raadsleden of hun wethouders... of die het geld op een verantwoorde wijze uitgeven. Nee. En op het moment dat je... Uh, we, we, we, we, wat wij doen op een gegeven moment als wij zeggen bepaalde taken... Uh, die nu een gemeente gaat doen. Als je nou kijkt naar de wetwerk in bijstand... Uh, die overigens een heel groot succes is. Daar geef je het budget voor. Maar dan ga, is een gemeente dan ook verantwoordelijk over de wijze hoe ze daarmee omgaat, daarmee hoe ze omgaan. erbij gaan schelden nou, Ja, want meneer Vragen heeft echt ongelijk. Uh, kijk, die afschaffing van de OZB krijgt de gemeente gecompenseerd... Ja, door een bepaald bedrag. Ja. Met vaste normen. Dat is voor iedere gemeente gelijk. Op het moment, en de praktijk heeft dat ook uitgewezen met de OZB in het verleden, dat de gemeenten zelf hun belasting mogen bepalen, dan zie je dat gemeenten die het slecht financieel presteren. Nou, die gaan er een schepje bovenop leggen. En wordt niet worden voor niets, ook afgerekend door de, die die de, de voor niets, Niet maar. voor niets is gebleken dat de lokale lasten de pan zijn uitgerezen. En wij zeggen gewoon: geef elke gemeente op: maar u bent op onder hier de dezelfde voorwaarden. U bent hier een vast bedrag. Dan hoef je niet een nieuw apparaat met alle auto, uh, bureaucratische rompsom te hebben... en worden de mensen in alle gemeenten gelijk behandeld. Meneer Nagel, als u bent hier uh, in, in Hilversum, uh, is het de grootste partij... dan denk ik, op het moment dat men de, in Hilversum vindt... dat u te hoge lasten oplegt dan moeten ze niet meer op je stemmen. Ja, ik dan moeten ze ook op, op, op een andere stemmen. Ik ben wij, waren, wij waren in Hilversum jarenlang de duurste grote gemeente. Dankzij de Leefbaar Partij zijn we daar nu vanaf... toen het CDA in het college zat met de VVD... hadden we hier OZB-verhogingen nee. van 12 procent. Ja, nee, maar... ja, ik vind het alleen maar een pleidooi om daar wel voor te pleiten. Omdat inderdaad wat meneer Verhagen zegt... de kiezer nee, is niet gek, die weet in de gemeente heel goed waar hij aan toe is... Ik pleit ook in, uh, in Utrecht voor meer autonomie en sterke gemeenten. Wij staan nu heel vaak als gemeente met de rug tegen de muur... door het Haagse beleid wat wij moeten uitvoeren... waar soms bezuinigingen en regelgeving op ons afkomt... waar we niks mee kunnen. Als een gemeente inderdaad een inkomensafhankelijke politiek kan gaan voeren... kunnen wij ook in Utrecht de sterkste schouders, de zwaarste nou, lasten... Ik, dan, kunnen dat dat Utrecht, daar, dan kunnen we ook in Utrecht zorgen dat de boel eerder verdeeld wordt... Er worden een heleboel Utrechters beter van... en laten kiezen dan elke vier jaar maar zeggen... deze partij heeft het goed gedaan... Op dit moment in Utrecht zijn de lasten laag. Daar hebben wij dus ook bij de campagne, bij de verkiezingen dinsdag... weet ik zeker dat de mensen dat zien en dat wij daarmee zullen scoren. U roert daarmee iets aan. U heeft het over de kloof tussen Den Haag en de gemeente. Daar wilde ik eigenlijk eens even over doorgaan praten. Want weet u, meneer Verhagen, eigenlijk wel... ...waaraan de gemeenten behoefte hebben? Ik bedoel, u zit daar in dat verre Den Haag. U, u verzint een hoop, u schrijft een hoop. Maar weet u, heeft u daar eigenlijk wel voldoende voeling mee? Ja, ten eerste uh, woon ik zelf ook in een gemeente. En ik heb ook kinderen en ik heb ook een vrouw. Dus wat dat betreft uh, doen ze altijd alsof de mensen in Den Haag... ...dat die helemaal uh, buiten de wereld staan. Maar dat zijn ook gewoon burgers om te beginnen. Jawel, ten maar mevrouw het De Beste zo. vertelt over regelgeving Jawel, vanuit Den Haag... ...waar u aardige... zich dan aan moet houden... Het aardige van een, van een landelijke partij die ook lokaal actief is... die provinciaal actief is... is juist dat je ook in de haarvaten van de samenleving zit. Omdat juist ook wij veel horen van de raadsleden. Maar... Van, noem, kijk, de hele, bijvoorbeeld de hele wetwerk in bijstand. Horen we van, juist ook van onze raadsleden... hoe goed het is dat ze eindelijk mensen uit hun uitkering krijgen... weer aan het werk krijgen. 40.000 extra mensen uit de werkeloosheid het afgelopen jaar. Aan de dus de andere wat dat betraft, kant... hoor je dus heel duidelijk meteen wat de problemen zijn. Dat ja, maar aan de andere de kant werken ook. die haarvaten binnen uw partij u af en toe ook tegen. Want er zijn ook uh, uh, uh, opvattingen binnen gemeentes waarin men zegt van ja, jullie zitten ons echt vreselijk in de weg. Lokale afdelingen die zeggen, nou bijvoorbeeld laten we het Maastrichtse uh, verhaal eens even aannemen. Hè. Burgemeester Leers daar, die zegt legaliseer dat nou, die softdrugs. Uw partij landelijk houdt dat tegen. Ja, we Om, van hier ook gehoord. bijvoorbeeld van onze eigen CDA-wethouder Geluk uit Rotterdam, die mensen met uh, zoveel drugsproblematiek te maken heeft als, uh, als Maastricht... juist uh, aanwijzingen krijgen dat we veel harder moeten optreden tegen coffeeshops. Uh, Geluk heeft ook uh, een plan gepresenteerd waarbij hij zegt... Van, nou is het afgelopen, wij gaan alle coffeeshops in de buurt van scholen gaan bestuiten. Maar Rotterdam is toch maar, niet het enige waar nee, je krijgt, uw orde naar nee, laten nee, hangen? Nee, helemaal niet. Maar je hoort daar ook dus wel voorbeelden hoe het anders kan. En juist omdat wij uit verschillende steden... En verschillende gemeenten krijgen weer de signalen. Ook tijdens zo'n campagne. Dat is gewoon hartstikke leuk. Je dus u zegt kruis, er is geen bedoel. kloof tussen Den Haag en de gemeente. De, nou, daar mag ik moet... nou een mooi voorbeeld aan geven. Stel, de, de heer Vragen zegt. Ik ben op tournee. Ik ben campagne aan het voeren. Uh, Laten we nou eens aannemen dat hij vanmiddag nog in Maastricht komt. En hij staat na de, naast de heer Leers. En dan zegt iemand die niet weet wat hij moet stemmen. Wat is het standpunt van het CDA over het drugsbeleid? Ja, dat ja. zullen we. En dan, dan, de heer Leers met de ene kant. En, dan, en de no. andere kant. En dan denk ik ja. Ja, er was nee, al een geest, filmpje eerste, over is... de PvdA en een filmpje over de VVD... over het heen en weer gaan. Maar hier kun je ook nee. alle kanten mee <tom> <tom> Waar, <tom> waar staat ja. u zelf eigenlijk, Ik, meneer Haag? Wat vindt uh, u zelf? tegen drugs. Wat mij betreft gaan alle koffieshops dicht. <tom> Dus helemaal niks legaliseren? Nee, helemaal niet. Ik vind namelijk wat, wat het grote probleem ook in een stad als Maastricht is... is de drugstouristen. Die zorgen voor een enorme hoop ellende en overlast. Maar waarom komen de drugstouristen? Omdat we een afwijkend beleid hebben ten opzichte van onze buurlanden. En ik vind het zo'n gif waar je, de, waar je voor moet zorgen... Dat jongeren daar juist uh, van verder gevrijwaard. Ik heb zelf ook in mijn jeugd meegemaakt, gewoon een klasgenoot die uh, overleed aan de harddrugs. En waarom? Omdat het allemaal maar beschikbaar was. En ik denk van jongens, daar moet je gewoon keihard tegen optreden. En het is, wat dat betreft, u verwijt mij dan... dat uh, nee, burgemeester Leers een ander standpunt heeft. Burgemeester Leers is een burgemeester van een stad. is geen CDA-lijsttrekker. Uh, nee, maar hij houdt, het, we, we houdt wel, een wel een pleidooi voor legalisering maar, van zocht. Ik ga mevrouw Den Beste. We hebben het over de kloof tussen Den Haag precies. en de gemeente. Ja, daar wou ik het inderdaad ook nog even over hebben. Want die kloof is er op sommige punten wel degelijk. En volgens mij vooral op het moment dat politieke partijen lokaal... niet duidelijk maken waar ze nou voor staan. En als ik dan kijk naar het kabinetsbeleid... en kijk naar wat we in Utrecht doen... bijvoorbeeld als het gaat om de asielzoekers, maar ook als het gaat om armoedebeleid. dan zie ik een VVD die dingen steunt die ze van hun eigen minister kennelijk niet mogen steunen. Woensdagavond zei mevrouw Verdonk zelf dat ze dus kennelijk de lijsttrekker van de VVD opbelt. om hem te bestraffen omdat hij kennelijk dat allemaal niet mag. En het CDA in Utrecht uh, spreekt zich ook niet uit tegen het kabinet. Het is voor de mensen in Utrecht volkomen onduidelijk waar nou het CDA voor staat. En, en dat staat soort dingen vergroten de kloof. Wat staat u dan voor? Volgens u de lijn van Bos of niet? Wij zeggen in Utrecht als het gaat om uitgeprocedeerde asiel wij volgen ons eigen beleid. En dat is inderdaad nu niet het beleid. U, u vindt dat u, dat u op gemeentelijk niveau... een eigen asielbeleid mag voeren? Wij vinden dat we, als dat wij geconfronteerd worden... met, zin met zin de, de problemen van Den Haag... als mensen bij ons op straat lopen... als meisjes die niet opgevangen worden... en niet naar hun thuisland terug kunnen... en dus op straat lopen kwetsbaar zijn... de prostitutie ingaan voor 1 euro per keer... Nee, dat, dat, is soort dat, dat, dat soort daar, verschrikkelijke daar, dingen... daar zijn die vallen wij moet je in is op... en daar zijn wij veel succesvoller mee... dan mevrouw Verdonk-Landelijk. En gelukkig ook met de steun van het CDA... Maar voor de kiezer is dit totaal onduidelijk. Want welk CDA steunen ze dan? Dat harde asielbeleid van mevrouw Verdonk, trouwens niet uw minister, straalt wel af op het CDA, meneer Vaag. Heeft u daar last van? Uh, het punt is dat uh, met betrekking tot uh, asiel, als je, als je gewoon naar individuele gevallen kijkt, dan zijn dat altijd. Uh, zijn dat, zijn dat ja, vaak gewoon schijnende gevallen. Ja, nee, maar nu even mijn vraag. Heeft u last van het harde asielbeleid maar, van mevrouw nee, Verdonk wij, als wa CDA? Wa wat wij willen namelijk als CDA is opvang kunnen blijven bieden aan mensen die vluchtelingen zijn, die een vluchtelingenstatus hebben. Maar dat betekent, hoe hard dat in, de, in, de, in, de, in het individuele geval ook is, ook dat je als iemand niet in aanmerking komt voor een vluchtelingenstaat, dus dat hij dan ook terug moet. Dus bijvoorbeeld Taïda je je daar daarom... Basich, afgelopen week uitvoerig in het nieuws, maar bijvoorbeeld ook de Iraanse homo's? Oh, nee, moeten maar die, die van De daar, daar, daar moeten we nog uh, zeker over spreken. Daar, uh, daar ben ik absoluut nog niet overtuigd. Uh, kijk, nee, waar staat u daarin? Hey, ik wil, ik wil uh, op basis van die kranten... Uh, ga ik hier op dit moment... Uh, zeker niet mijn steun uitspreken voor dat beleid. We gaan er debatten over voeren. Ik wil de ambtsberichten zien. Want als iemand de uh, kans loopt om een doodstraf te krijgen omdat, omdat die homoseksualiteit in de praktijk brengt. En dat geldt net zozeer voor bijvoorbeeld christenen. Als die daar de doodstraf krijgen omdat ze christen zijn in plaats van uh, moslim... dan worden die wat mij betreft niet uitgestuurd. Maar ook daarin is de PvdA wel weer heel erg duidelijk. Het gaat ons nu niet om het individuele geval van Taïda, hoe verschrikkelijk ik dat ook vind. Maar wij zien eigenlijk, uh, als je kijkt naar het asielbeleid in Nederland waar het naartoe gaat... dat we op deze manier omgaan, ook met jonge mensen. We zien in Utrecht ook dagelijks dat er kinderen met groot geweld uit de klasse worden gerukt... Uh, in, in een soort van gevangenissen worden gestopt... dan gaat het mij niet ja. om taïda alleen... Ja. maar dan gaan we gewoon in Nederland... Überhaupt helemaal de verkeerde kant op. En daar is de PvdA zowel lokaal als landelijk... hartstikke duidelijk. Die uitvoeren. Ik wou nog even nee. terugkomen op het naar mijn gevoel... bijzonder ongenuanceerde standpunt... van de heer Verhaag over de drugs. In de eerste plaats moet je natuurlijk een onderscheid maken... tussen harddrugs en softdrugs softdrugs zijn overal gelegaliseerd, maar dan moet je goed reguleren. Geen coffeeshops in de buurt van scholen, et cetera. Dus als je die ook nog wil verbieden en het illegaal wil maken, dan ben je verkeerd bezig. En in de tweede plaats, wat een veel groter probleem dan softdrugs onder de jongeren is, is het alcoholgebruik. de ene dag naar de andere. Ja. En daar hoor je de politici en de heer Verhagen niet over. Misschien dat ze zich daar verwant mee voelen, maar dat is een wezenlijk groter probleem. Uh, juist op dat punt uh, is uh, ja, uh, zeker, absoluut, uh, ook in de, in de landelijke politiek is daar discussie over hoe, kom je, hoe zorg je voor preventie het verbieden van alcoholverkoop aan, uh, aan 16-jarigen en jonger. Uh, het optreden ook tegen, tegen winkeliers uh, die dat wel verkopen uh, er is ook uh, op het punt van de maar het is toch onvoldoende nee. want het neemt hand over hand toe u kunt dat elke dag in de krant lezen en dan, zul je dus, dan zul je dus moeten optreden en tegen Mark, die winkels. als die nu, nu weer over lees, dan over die uh, nee, ik, de, ik zie dat probleem en als ik, zie, als ik nu weer de laatste berichten lees dat er ondanks het verbod van alcoholverkoop aan als dat toch plaatsvindt, dan vind ik dat je die zaken moet aanpakken. Want het kan niet zo zijn dat je enerzijds een verbod instelt. en anderzijds dat je niet handhaaft. En dat nee, betekent dus ook druk ook in de, de gemeente Hilversum. Als u ter, zich daar ter, zo druk het over grote maakt. Probleem is. Meneer Nagel, en dan maakt u zich terecht druk over. dan moet u ook in Hilversum optreden tegen die winkeliers. of tegen, tegen die kroegen waar wel alcohol verkocht wordt en dat aan jongeren. In nou, dan, dan ben ik blij dat dat hier in Hilversum gebeurt. mede dankzij de steun van het CDA. Ik wil even naar een ander onderwerp. namelijk de allochtone kiezers. Want aanstaande dinsdag. Gaan ook zij naar de stembus. Tot nu toe was dat uh, niet het geval. Althans leek uit Peilingen dat zij niet zouden gaan stemmen. Nu lijkt, het, lijkt dit een hele belangrijke groep kiezers uh, te gaan worden. Mevrouw de Meste, hoe belangrijk zijn de allochtone kiezers... voor de Partij van de Arbeid in Utrecht? Ja, ontzettend belangrijk. Uh, wij doen ook in Utrecht uh, al vijf en een half jaar... in deze collegeperiode heel veel... om ook die groep mee te laten doen naar de maatschappij. Wij steunen allerlei uh, groepen die in de buurten bezig zijn. Uh, Marokkaanse uh, buurtcomitees, uh, vrouwengroepen. Maar ook ikzelf als raadslid ben al jarenlang bezig met het betrekken van allochtone vrouwen bij het werk dat ik doe. Omdat ik het belangrijk vind dat ook zij zich vertegenwoordigen in de Utrechtse politiek. En wel, welk belangrijk de... probleem komt u daarbij tegen? Een belangrijk probleem wat ik tegenkom is dat zij denken de politiek doet niet voor mij, het is een ver van mijn bedshow. Dat er ook onbekendheid is met de Utrechtse, of de, de, de Nederlandse en dus ook lokale systematiek. Dat soms politiek een beetje uitgaat uh, vanuit hun thuislanden van een soort ja, clientelisme. Van, jij zit daar en je doet het voor mij. Die brede dat brede draagvlak en dat brede verantwoordelijkheid moet ik elke keer weer uitleggen en uh, rolmodellen, goede voorbeelden en ook vrouwen die laten zien hoe zij het doen. Mijn aanpak dicht bij mensen die heeft nu succes gehad, want twee van die vrouwen uit dat allochtone vrouwennetwerk staan bij mij nu hoog op de lijst in Utrecht en die zouden ervoor kunnen zorgen dat we niet alleen de eerste Marokkaanse raadsvrouw maar zelfs de tweede kunnen gaan leveren in Utrecht. En eigenlijk vind ik het belachelijk dat er nog nooit een Marokkaanse vrouw in de raad heeft gezeten, maar ben ik er heel trots op dat wij nu een hele Diverse kans er wel is. Meneer Nagel, hoe, hoe ligt dat voor de leefbaren? Want allochtonen uh, waren nou niet direct aangetrokken tot de leefbare partijen, geloof uh, ik. Dat weet ik niet. Wij hebben uh, in de wijken waar de uh, allochtonen wonen, hadden wij goede stemresultaten de afgelopen keren. Dus. Uh, wat wij wel doen, dat is uh, het probleem speelt niet in die mate als bijvoorbeeld in Rotterdam en andere grote steden. Maar dat wij weten dat uh, deze mensen juist in bepaalde wijken wonen die nogal geïsoleerd zijn van het andere deel van Hilversum. En wij uh, voeren een beleid waardoor de bereikbaarheid en de verbindingen beter worden. En dat deze groepen ook beter geïntegreerd worden. En uh, ja, uh, in Hilversum gaat dat uh, redelijk goed. Uh, u zult in de krant geen verhaal lezen over dat of dat speelt in Hilversum. En voor het CDA? Hoe belangrijk zijn allochtone kiezers voor het CDA? Uh, Ze zijn, zijn belangrijk. Ik uh, uh, denk ook dat het uh, goed is geweest dat we juist in de afgelopen jaren eindelijk werk gemaakt hebben van een integratiebeleid. Er moet nog veel meer aan gebeuren, overigens. Want uh, wil je. ...een kans hebben om in de Nederlandse samenleving uh, werk te vinden... ...om te kunnen participeren... ...dan is het absoluut noodzakelijk dat het niveau ook van de, van de inburgering... ...dat dat uh, verhoogd wordt, dat dat verbeterd wordt. Mensen moeten Nederlands spreken, moeten kwalificaties hebben... ...waarmee ze op de arbeidsmarkt kunnen komen. Je ziet ook uh, voor allerlei initiatieven. Ik uh, laatst in, in Den Haag, waar juist ook uh, de CDA-wethouder... Uh, op basis van uh, het, het, het, een, een sportveldje wat hij aangelegd had uh, waar hij samen met, uh, met de, de buurtbewoners zorgt dat allochtone en autochtone uh, ouders samen met die kinderen ook verantwoordelijk zijn voor het, het goed kunnen uh, samenleven. Dat soort projecten die zijn hartstikke leuk. Maar hoe legt, u, hoe legt u het contact met de allochtone kiezer? Want ik bedoel het CDA wordt toch vooral in, in, in, in verband gebracht met christelijke mensen? Hoe legt u het contact nou, okay, met de wij zijn Wij zijn een partij die, uh, die uh, uh, geïnspireerd wordt uh, door christendemocratische uitgangspunten. Je ziet ook dat veel, veel moslims lid zijn van, van onze partij. Ook in onze Tweede Kamerfractie hebben wij moslims. We hebben ook, ook, ook een hindoe. Uh, dus wat dat betreft zie je dat het uh, niet een exclusief uh, christelijke partij is. Uh, maar het is geïnspireerd vanuit christendemocratische beginselen. Maar je ziet dus ook bijvoorbeeld. Wat, uh, toen we hier in, in, in, uh, uh, in Nederland ook de discussie kregen. Naar aanleiding van de kantoenrellen. Dat uh, het hier in Nederland redelijk, uh, redelijk goed is gegaan allemaal. Ik ben toen ook in, uh, in die week ben ik, uh, naar een moskee in, uh, in Zaanstad gegaan. Heb daar met het moskeebestuur gesproken. Om te kijken hoe zij ook met hun, hun eigen... Uh, gelovigen uit de, van de moskee hoe zij daarmee omgingen. Hoe ze aan de ene kant uh, de waarden en normen. Van, van de Nederlandse samenleving uh, proberen te, uh, te respecteren en anderzijds ook rekening te houden met uh, de gevoelens dat men zich niet, uh, niet gekwetst achtte wat, wat ja. De, ja, mevrouw de minister. ja, ik merk dat uh, wat, wat de heer Verhagen zegt klopt wel uh, veel uh, allochtonen, veel moslims die ik ook spreek voelen zich eigenlijk in de oorsprong best aangetrokken tot het CDA vanwege uh, religie vanwege geloof, maar keren zich op dit moment ook in Utrecht massaal af van het CDA vanwege hun teleurstelling en dat ze ook zien in de stad van jullie doen niets voor ons als het gaat om de, de, de, de deelname aan de maatschappij, om integratie, wat u ook zegt, zo belangrijk te vinden. dan is het onbegrijpelijk dat uh, gelden voor oudkomers en taalkursussen worden weggesnoeid door het kabinet. en wij dat in, in de steden is, moeten uh, gaan oplossen. Dat is uh, uh, absoluut we dus niet, niet, kunnen. niet waar. En de mensen, mensen, de de mensen zien ook, dit zien ze misschien nog niet eens zo heel concreet. maar de mensen zien ook. Uh, door de jaren heen, en niet alleen in de campagnetijd, maar zien de PvdA wekelijks langskomen, zien praten, uh, moskeeën ondersteunen, buurtclubs ondersteunen. En wij gaan nu denk ik oogsten wat we al die jaren gezaaid hebben. En ook de allochtone kiezers zijn wat dat betreft niet gek. En hebben PvdA wel gezien en gezien dat wij wel dingen voor ze doen. En het CDA niet. Juist uh, in de afgelopen jaren uh, is, het, uh, is het beleid erop gericht dat je juist mensen kansen gaat bieden. Want het hele integratiebeleid, in de tijd ook dat de Partij van de Arbeid daarvoor verantwoordelijk was, dat was precies de reden waarom de kiezers zich massaal... van de Partij van de Arbeid afgekeerd hebben in 2002... was juist dat men totaal niets deed aan die integratie... het maar liet lopen. En wat er nu gebeurt is, is dat er een meer verplichtend karakter is... waardoor je mensen aanspreekt, ook op een eigen verantwoordelijkheid... maar tegelijkertijd ook kansen biedt. Maar en als moet je iemand daar wel wat het punt, Een inburgeringscursus die nu verplicht is, dat is de eerste stap. En ik vind dat het verder moet gaan. Dat je dus een hoger niveau moet, moet eisen op dat punt. Dat je dat ook moet aanbieden. Maar... Het is nu eindelijk zo dat als men kijkt naar de inburgering, naar de integratiebeleid... dat er eindelijk werk van gemaakt wordt. Ik ben het met u te eens, te eens dat het goed is... dat die inburgering nu wat serieuzer die, die wordt aangepakt. Dat en steunen en dat wij ook heel erg in utrecht. Maar wat wel gebeurt is dat de oudkomers een vergeten groep zijn. De oudkomers, de mensen die 50ers, 60ers zijn... die nooit een kans hebben gehad, krijgen hem ook niet meer. Die mensen ik worden zich aan de kant gezet en hebben ze gelijk in. Die, die krijgen hem wel, om de door reden... dat uh, ik zelf uh, ook uh, afgelopen jaar... juist uh, geld ook beschikbaar gesteld heb... voor taalkursussen aan oudkomers... Dat is juist ten behoeve van de, van de grote steden. Is dat, uh, omdat daar het is veel je te weinig, ziet... dat weet u ook. Ja, maar ik, ja. Nee, maar dat is, dat is nee, maar, wel nee, een serieus probleem. Waar, daar, je dus, kunt het als kabinet niet elke keer zegt, met de kinderen opvangen... met het lokaal iedere... onderwijsachterstandenbeleid. eerst al het geld weghalen en daarna zeggen... we gaan het een klein beetje repareren. Nee, dat daar kunnen geld, wij in de steden echt niet mee werken. Dat geld is niet weggehaald. Uh, het is wel zo dat uh, uh, op dat moment... Uh, net zo goed als ik naar een ander land zou gaan... Om, als ik daar een taal moet leren... dat ik dan ook een eigen bijdrage moet betalen. Ja, dat ben ik met u... Eet, dat, gaat het niet dat, Even dat je dus ook delen, uh, dat je mensen ook zelf mee laat betalen. Maar tegelijkertijd, dat er is niet bezuinigd. Integendeel, er is gewoon evenveel geld beschikbaar. Ook u... Voor de inburgeringscursus dan vorig jaar. Ik, ik hoorde u daarnet zeggen, mevrouw de beste. Die mensen hebben toch nog steeds het gevoel: de politiek doet niet iets voor mij. Het ja. heeft niks met mij te maken. Nagel, dat was juist de reden waarom de leefbaren in der tijd opkwamen. Hè? Dat gevoel, is dat inmiddels veranderd? Nee, dat gevoel is niet veranderd. Uh, je ziet dat de mensen echt de landelijke politiek. Politiek in het algemeen wantrouwen. Je ziet uh, het rapportcijfer 4,7, dat ligt er niet om. Dat is een zware onvoldoende. En, en misschien even, en want dat, daar hadden we het er net over voordat u binnenkwam, meneer Verhagen. Uh, een, een groot deel van de kiezers die landelijk CDA zouden stemmen, die zeggen voor deze gemeenteraadsverkiezingen uit te zullen wijken naar een lokale lijst. Dus dat zijn de kiezers waarbij u garen spint, meneer Nagel. Ja, en, en ik wil er nog een ding aan toevoegen. En daar wil ik toch ook wel eens de mening van de heer Verhagen over horen. Uh, ik vind deze campagne om twee redenen eigenlijk niet helemaal eerlijk, maar klaag niet, want het gaat toch wel goed. Om twee redenen. In de eerste plaats worden de landen verkiezingen van gemaakt met die kopstukken... waar de mensen boodschappen hebben. Maar in de tweede plaats is er de afgelopen jaren... de subsidie aan politieke partijen met miljoenen verhoogd. Wa wacht even, want nee. ik wilde toch nog even terug... naar de onvrede van de kiezers die het gevoel hebben... de politiek doet niks voor mij. Dat was de reden om naar de lokale partijen over te stappen. Hebben de lokale partijen inmiddels die onvrede kunnen oplossen? U nou, als Leefbaar Hilversum, heeft u die onvrede kunnen oplossen? Uh, wij zitten nu vijf jaar in het college, dus wij zijn niet alleen maar een oppositiepartij. Wij zijn er al twaalf jaar, en twaalf jaar lang zijn we de grootste partij in Hilversum. Nou, dat ben je niet als je het niet goed gedaan hebt. Maar dan kunt u dat ook mag, Even naar die vraag die ik de vragen wilde stellen. Ja, als jawel, mag. jawel, maar we hebben het nog even over de kloof okay. tussen de kiezers en de politiek. U zegt, mevrouw den Beste, dan zou je er ook alles aan kunnen ja, doen. Als je om de die grootste partijen. En dan denk ik, dan zit je op de ideale positie om dat te doen. Ja, maar wij dat zijn dat op dit moment ook. in Utrecht, zult, de derde partij. Wij, wij kunnen zien. dat nu wat minder. Wij hebben Leefbaar Utrecht gehad. En de voorman kan heel goed samenwerken met Leefbaar. We hebben nu vijf en een half jaar met ze in een college. Ik vind dat Leefbaar Utrecht het heel goed gedaan heeft. Maar de voorman van Leefbaar, wat nu ook in Utrecht de grootste partij is, zegt zelf ook dat het mislukt is. Dat vind ik heel erg jammer. Uh, kijk, Henk Westbroek is een... Uh... Het was meneer Snet meneer Snets, dat is een adjudant. Uh, een zijn Een adjudant? Dat zijn twee wilde vogels... Uh, dat Dat zijn twee wilde vogels die als ze 98% scoren... nog uiterst ontevreden zijn. Ja, zo zijn ze. Maar als u zelf zegt... Lever Utrecht heeft goed gedaan... en ik weet ook dat uh, er een heel goed uh, resultaat in zit. Lever Utrecht is ook al acht jaar lang... of langer de grootste in Utrecht. Uh, dan bewijzen de lokalen door ook deel te nemen aan het bestuur... dat er wat is. En daarmee ook de kloof gedicht maar is. Maar het is dat nee, nou, voldoende, ja, ja, ja. Want, want kijk, uh, je, je vormt coalities. Uh, wij hebben er in Hilversum twaalf jaar over gedaan... voordat het ambtenarenbestand gehalveerd wordt. Ja, uh, na acht jaar kon men nog niet dat resultaat boeken. Nu wel, wij hebben onze financiën daardoor op orde... wij niet nee, met de duurste gemeente. Ik begrijp dat, uh, dat meneer Nagel uh, steeds zoekende is. Uh, de ene keer uh, wil hij een landelijke partij oprichten met uh, Ratelband... en de volgende keer met, uh, nee, we praten uh, met nu Peter even over de Nee, meneer Vragen... Dat moet u terugnemen, want ik heb me nooit met de ratenband ingelaten. Integendeel, ik heb me juist gedistanceerd en was geen lid meer van die club. U bedoelde niet raten, u moet geen ratenband... U probeert u steeds landelijke partijen op te richten... en aan de andere kant dissentieert u zich van... dat is een goed recht om uw eigen, nee. eigen partij hier in, in Nederland te hebben. Ik maar ik vind het vragen hiervan uit de publiekdiener? U heeft mij Eén ja? voor één hoor, want maar, anders kunnen de luisteraars thuis ook, ook niet worden. Even het antwoord aan de vraag. <laughs> nee, maar u vertelt mij een vraag. Ik vind wel dat er ook landelijke vernieuwing moet komen... maar de partij waar ik bij betrokken was... die namen statutair niet deel aan de gemeenteraadsverkiezingen... omdat ze vonden dat dat... Aan de lokale overgelaten moest worden. Dat is één. Het tweede is dat uh, de landelijke politieke partijen hun ledental uh, terugzien lopen. Wat hebben ze gedaan? Ze hebben de afgelopen jaren zichzelf, ja, ik kan het niet anders formuleren, verrijkt door het toekennen van grote subsidies, miljoenen. Uh, van de belastingbetaler. Dat Maak even goed. kort uw punt. Ja, en wat merk ik nu? Dat de LP... Ik wil de mening van de heer vragen over het volgende. Ja, ik merk volgende nu bijvoorbeeld meenieken. dat de LPF, die staat op nul zetels, die kan dankzij het belastinggeld hier 40.000 euro in een verkiezingscampagne storten. Met advertenties en zo, wat nee, niemand kan. Nu dat, dat, zou die belasting dan kan, dat kan dan bent u tegen niet tegen de democratie Want, dan, als u dan, er tegen uh, want u op het moment dat men dat doet, dan is men dus, uh, gebruikt men dus Dan dat vraag ik u men, nee, Na, even antwoord laten geven? Dat geld moet teruggegeven worden als je het in een campagne stort. Want je mag het niet in de campagne stoppen. Nou, mag voor ik u dan wat vragen? U vreef mij al drie ja? keer eens Ik krijg de kans niet om een antwoord te nee, geven. Maar ik geef, nee, ik geef nou u eerst even een het vraag het van de subsidies geven. aan partijen. Als partijen op een goede wijze... ook juist al die ambtenaren willen controleren... Als, uh, uh, het beleid willen controleren... hun controlerende democratische taken kunnen waarmaken... dan moeten ze ook voldoende geëquipeerd zijn. Ze moeten voldoende onderzoek kunnen uitoefenen. En dat vraagt ook een sterk parlement... dat vraagt ook sterke gemeenteraden. Dat allereerst. Ten tweede is het natuurlijk zo... Dat uh, u verwijt uh, enerzijds uh, dat, ik, dat ik drie dagen wegga en, uh, en anderzijds verwijt u, dat, ik, dat ik wel uh, deelneem aan de, aan de campagne. Ook allemaal prachtig. Wij doen als, uh, als een lokale afdeling, het CDA, vraagt om uh, aanwezig te zijn bij lokale nee. campagneactiviteiten, dan kom ik. Maar ik ga niet zelf campagne voeren. Dat doen juist de kracht van deze campagne van het CDA, is dat de gemeenteraadskandidaten hun campagne voeren. En wij alleen maar er zijn als zij het goed vinden, leuk vinden, nuttig vinden als wij erbij zijn, om ook te horen is hoe gemaakt. de problemen ja, in de eigen Punt gemeente is zijn. Ik vind Nagel, dat, korte ik, ja, ik vind het antwoord van de heer vragen op zich uh, redelijk. Maar dan heb ik een concrete vraag... of hij in Den Haag politiek wil optreden over het volgende. Er was gisteren een debat, daar was de voorzitter van de LPF bij betrokken... die is lijsttrekker hier in Hilversum. En die heeft mij verteld, want hij adverteert in alle bladen... ik zeg, hoe kom je aan dat geld? Hij zegt, we hebben subsidie van het Rijk... En wij hebben in de elf gemeenten waarin wij deelnamen, hebben we 200.000 euro gestoken... en 40.000 in de reclamecampagne van Hilversum. Dit, dit, ja, ja, dit, dit wordt, wordt allemaal wel heel erg als u zegt, mag ik reageren. Dit wordt allemaal heel erg Ik is vind, als, het als de machten, machten moeten tegenopgetreden nee, worden, ook. Dat lijkt me ook. Ik denk de dat het goed is om nog even terug te gaan... naar die kloof tussen de burger en de politiek. Dat lijkt mij Dit soort gedoe helpt echt niet om die kloof te dichten. En ik vind dat ook altijd weer zo jammer. Uh, wat ik in Utrecht zie, is dat voor de Partij van de Arbeid... in Utrecht Leefbaar, leefbaar Utrecht gewoon een zegen is geweest. En daar wil ik ook niet moeilijk over doen. Zij hebben ervoor gezorgd dat uh, de PvdA die er zat... Uh, zich echt flink achter de oren moest gaan krabben... van zijn we nog wel goed bezig. We staan nu daar met een hele andere Partij van de Arbeid. Jong, vernieuwd, een dicht bij de burger, politiek voerend. Dus leefbaar zij... heeft een reinigend vermogen gehad op de Partij Absoluut. van de Arbeid. Absoluut, ik ben daar heel blij mee. Ze hebben, hebben mij zelfs de kans gegeven... om uh, in Utrecht ook te kunnen vernieuwen. We hebben goed met ze samengewerkt. En ik denk dat we niet dit soort, dit soort debatten moeten voeren over wat er allemaal niet goed aan is. Maar dat je moet kijken, waar help je elkaar? En zelfs Leefbaar Utrecht zegt nu, de PvdA is veranderd. Is niet meer de PvdA van 7, 8 jaar geleden. Maar je bent al, u, was, u, ook, u was er verbaasd er over, want u zegt zelfs mee. Was er dan op u iets aan te merken? Nou, ze zeggen inmiddels, geloof ik geloof Broos net wil zelfs wethouder worden voor de PvdA in Utrecht. Ik weet niet of we dat nou moeten gaan doen. Maar uh, er zijn nog steeds heel veel mensen die uh, per definitie een hekel aan de PvdA lijken te willen hebben. Maar die toch weinig inderdaad op mij aan te merken hebben. We gaan de laatste paar minuten van dit programma in. Meneer Verhagen, stel, kijk even vooruit naar dinsdag. Uh, met het slechte cijfer uh, wat we zojuist hoorden in het onderzoek in uw achterhoofd. Wat gaat u deze komende dagen nog doen om dat te keren? Nou, het uh, uh, is, is, is duidelijk als je na, naar de peilingen kijkt... dat uh, het uh, vreemd zou zijn als de Partij van de Arbeid niet, uh, niet zou winnen. Uh, dat, dat zegt u, dat neemt u dus gewoon... Wel aan. Ja, het zou, het zou heel gek zijn als, uh, als je op basis van de hele Peilingen niet zou verwachten dat ze, dat ze zouden winnen. Het, uh, het zou me verbazen als ze dat niet zouden doen. Dus, maar waar, uh, waar het mij om gaat is uh, de landelijke verkiezingen. die vinden over 14 maanden plaats. En nu zijn het gemeenteraadsverkiezingen. En je zult dus de lokale thema's, de lokale uh, kandidaten. die uh, zullen natuurlijk ook in die laatste dagen. ook hun eigen kiezers moeten proberen te overtuigen. Maar voor ons, en ik vind dat terecht. Want wij moeten de resultaten laten zien. Voor ons komen de verkiezingen over 14 maanden. En wat dat betreft, uh, als ik, als ik uh, Bos uh, soms eens hoor zeggen... dat hij, uh, dat hij uh, al denkt dat hij premier is... Uh, gaadse, u, dat moet ik allemaal nog zien. Bij schaatsen zie je het ook. Hè. Als je te vroeg piekt... In het laatste dan, uh, bochtje je dan kan je ook, je ook nog, nog uitgeleiden. Mevrouw de Beste, wat gaat u doen, heel kort... om de winst van de Partij van de Arbeid inderdaad te verzilveren? Ja. Nou, nog even een paar dagen keihard doorwerken... want wij worden in Utrecht niet zo snel meer blij van peilingen. En wij gaan ook zeker nog niet de vlag uitdoen... omdat onze laatste peiling zo gunstig was. Wij zijn de vorige keer een heleboel uh, kiezers verloren. Wij zijn veranderd, heb ik net gezegd... We hebben een, een, een politiek gevoerd die dicht bij mensen staat. Die Utrecht een sociale en economisch sterke stad heeft gemaakt. En ik hoop dat we nog drie dagen met uh, al onze honderden vrijwilligers... alle rode jasjes in de hele stad, uh, alle kiezers ervan kunnen overtuigen... dat ze a. naar de stembus moeten. Want dat moeten ze dan wel doen. En het wordt slecht weer, heb ik gehoord. Dus dat is altijd slecht voor de PvdA. Heel kort en dat ze B op de PvdA moeten gaan stemmen... want wij hebben het beste voor met Utrecht. En Jan Nagel? Ja, als leefbare partij, als pure lokale partij... voor uh, alle Hilversumers staan we het dichtst bij de bevolking... en uh, wij gaan de komende dagen nog huis aan huis... en wij hopen dat het resultaat uh, ja, net zo goed of beter is dan de vorige keer. Want nog steeds een kwart zegt op een leefbare partij te zullen gaan stemmen. Nou, als dat zo is, dan zijn we bij elkaar weer als lokale partijen... net als de vorige keer de grootste partij in Nederland. Daarbij laten we het voor vandaag. Hartelijk dank, alle drie, voor uw komst hier naartoe. Maxime Verhagen, Jan Nagel en mevrouw Den Beste vanuit Utrecht. Daarmee eindigt Tros Kamerbreed voor deze aflevering. Redactie Rolien Akse, Lisbeth Witteman. Techniek deed vandaag, Paul Rijman. Wilt u reageren, dan kan dat. Kamerbreed@TROS.nl. Straks het Radio 1 Journaal. En wij zijn er volgende week weer. Graag tot dan. Dag. Radio 1.